Is, is, is het nieuwslezer is verdwenen of die is uh, uitgegleden? Nee, dat kan als niet. <laughs> um, dat is vreemd. Ik zit u te luisteren? Nou, ik kan u wel vertellen dat het is overal glad in Nederland. En uh, verder weet ik het eigenlijk niet. Nou, weird. Zullen we het programma dan maar starten? Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven.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 Ja, welkom terug in uh, deze goede nacht, die bijna goedemorgen is. Er gaat iets mis op het verbindingscentrum met het nieuws, dus dat moeten jullie eventjes een uurtje wachten. Maar het grootste nieuws is dat het glad is in Nederland, dus pas op. Wij gaan uh, naar Jan Emaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Een uh, week geleden, toen liet ik twee heren van rond de 70 horen te weten Paul McCartney. Leave on helm. Leave on helm van de band. Um, ik heb toen ook duidelijk mijn voorkeur uitgesproken... voor leave on. En waarom? Nou, ik liet van allebei de heren uh, iets horen... waarin ze verwezen naar hun jeugd. En dat deed ik omdat Paul McCartney net een cd heeft uh, gelanceerd... die, uh, uh, ja zo'n beetje bestaat uit de nummers die hij als yogi hoorde... die zijn vader meezong. Dat doen alle artiesten vroeger of later. En uh, dat doen ze met wisselend succes. Gelukkig is Paul McCartney op die cd van hem niet gaan croonen. Dat kan hij namelijk helemaal niet. Maar het blijft toch een beetje ja, tweedehands muziek van het niet al te beste soort. En uh, omdat het Paul McCartney is, uh, krijgt het dan alle aandacht. Ik heb vorige week half beloofd om van die cd wat te laten horen. Nou, ik ga het eigenlijk maar niet doen. Uh, Lievon Helm liet ik ook horen. Die deed het hartstikke goed. Terugverwijzen naar zijn jeugd... door namelijk uh, over zijn jeugd te zingen... Uh, op een volstrekt recht-to-recht-aan manier. Die doet zijn eigen verleden recht aan. Goed genoeg zeurt. Uh, Maar ja, omdat ik Paul McCartney deze week uh, niet laat horen, moest ik wat anders bedenken. Toen dacht ik, waarom uh, verwijs ik niet naar mijn eigen jeugd? Echt toen ik nog een jochie was van een jaar of tien. Nou, dan kom je in de jaren zestig terecht, zo halverwege. En uh, daar ontmoeten we plotseling een heleboel dames, alleen maar dames, hedenochtend... Met wie zal ik beginnen? P.P. Um, Arnold, dat is een mooie. P.P. Arnold, een zangeres met een, uh, ja, een krachtige, gospelachtige sound. Werd ontdekt door Mick Jagger toen hij in Amerika was. En uh, hij introduceerde haar uh, bij de mensen die het Immediate Label oprichten in de jaren zestig. Zou een paar jaar later failliet gaan, maar dat terzijde. Um, nou, P.P. Arnold stortte zich op een nummer dat geschreven was door Cat Stevens. The first cut is the deepest. En hij had er een behoorlijke hit mee in 67. Nou, wat is nou zo aardig? Wie uh, horen wij op de achtergrond? Keith Emerson. Die uh, zat in The Nice... En uh, The Nice, dat was een soort. Uh, uh, ja, wat Exception later in Nederland zou gaan doen. Een groep die het klassieke repertoire een nieuw jasje gaf. En Emerson zou later deel uit gaan maken van. van Emerson leek aan Palmer. In de jaren 70. Met typische jaren 70 studenticoze, pompeuze muziek. Virtuoos, maar. Het is niet echt blijven hangen. Goed, terug dus naar P.P. Arnold en de first cut is de diep. Dus ga je toch een beetje anders naar luisteren... als je weet dat Keith Emerson daar ergens aan de piano moet zitten. I would have given you all of my heart. But there's someone who's torn it apart. And he's taking almost all that I have got. But if you wanna try to love a Keith. Baby, it'll try. Dat was uh, P.P. Arnold in 1967. We gaan een paar jaar terug, dan komen we bij 1964. Met Petula Clark, ja hoor, ik ga Downtown laten horen. Um, en waarom? Ja, er zijn ook weer van die grappige dingen over te vertellen. Downtown, ze vond er eerst helemaal niks aan. Um, omdat ze alleen nog maar de melodie, het akkoordenschema had gehoord. Maar toen ze uh, later de bijbehorende tekst onder ogen kreeg... toen uh, was ze helemaal om... Uh, nou, dat heeft er geen winter-eieren gelegd. Ze uh, scoorde een wereldhit met Downtown. Ergens, uh, in, uh, net zoals bij P.P. Arnold... speelt daar uh, een beroemd uh, type mee. Nou, bij, bij uh, Downtown is dat Jimmy Page... die later in Led Zeppelin onder andere zou spelen. Uh, nou, die gitarist, die tokkelt uh, lekker mee. Samen met een, uh, een heleboel leden van een verschrikkelijk groot orkest. En wat zo leuk is... Uh, Downtown is uh, in één take opgenomen. Nou ja, dit was de derde poging, als ik het wel heb. Maar alles werd in één keer uh, op de band gezet. En dat was omdat uh, uh, men bij de opname ervan uitging... van als we allemaal samenspelen, dan is dat te horen. Uh, deden ze dat vandaag de dag nog steeds maar zo. Maar dat is niet het geval. Downtown, Petula Clark...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 brighter there you can't forget all your troubles forget all your cares so go down.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 Het is een lekker arrangementje toch, in uh, Downtown, van Petula Clark. Die moet onderhand. Nee, ze is nog geen tachtig, maar dat wordt ze dit jaar. De tijd vliegt als je uh, lol hebt. Um, dan nu, van Tella Baas. In 1965 zong ze Rescue Me, ze schreef het helemaal zelf. En wat is hier nou weer over te vertellen? Nou... We moeten weer naar de achtergrond. Ditmaal naar de achtergrond Daar treffen wij Minnie Ripperton. Wehelen Minnie Ripperton. Die een jaar of tien later een wereldhit zou hebben met Loving You. En daarin was te horen wat een ongelooflijk bereik ze had. Dat is hier wat minder te merken. Was dat. En dan nu de Chiffons. In 1963 zongen zij een liedje waarvan later beweerd werd dat George Harrison er wel heel erg goed naar uh, geluisterd had. He's so fine. Uh, de productie van dat liedje werd verzorgd door niet één persoon, maar door een hele groep, namelijk de Tokens. De Tokens, wie waren dat nou? Nou, die uh, zongen The Lion Sleeps Tonight... Ook zo'n nummer dat het over de hele wereld heen is gegaan... in talloze versies. Nou, die zorgde ervoor dat de Chiffons klonken zoals ze klonken in 1963. In de jaren zeventig kregen de Chiffons ruzie met George Harrison... want die kwam met My Sweet Lord... en uh, dat zou uh, gejat zijn van de melodie van He's So Fine. Uh, dat is uh, uiteindelijk ook wel een beetje uh, zo gebleken... stelde een rechter vast. En uh, Het is allemaal afgekocht. De Chiffons hebben trouwens... Op hun beurt My Sweet Lord weer opgenomen. Eh, ergens in de jaren zeventig. Voor de grap of zoiets. Of om de ruzie weer een beetje goed te maken. Nou, in ieder geval hier is het origineel. Waar dan ook van. Van de chifans, he's so fine. daar de chivans. Nou, nog één. Dame. Nina, Simone. I put a spell on you. Daar zeg ik gewoon verder helemaal niks over. Dat hoeft niet. Tot volgende week. I put a spell on you. Running around, you know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you because you. Binnen van I put a spell on you, maar ik kan het even niet vinden van wie. Ga ik volgende week laten horen. Uh, hartstikke bedankt, Jan. Al deze dames, dat doet mij goed zo op de vroege ochtend. Ik heb trouwens nog veel mooiere versie van de first cut is the deepest, maar ik weet niet meer van wie het is. Ga ik thuis opzoeken. Het is echt zo'n CCD van Studio, Studio One, weet je uit Hawaii, uh, Waarom oh mij Jamaica? Goed, uh, we gaan DVD's kijken. De film Slafkrankheid van Ulrich Köhler. met onze eigenste. Pierre de Bokma als dokter en ontwikkelingssamenwerker. Ontwikkelingswerker, sorry. Hij heet Ebbo Velte en hij is een man verloren tussen twee werelden. Hij kan niet kiezen voor de terugreis naar Duitsland. Hè. Zijn vrouw en zijn 17-jarige dochter achterna... vergroeid als hij is met zijn werk in Kameroen in Afrika. Hij toch altijd een, ja, een geprivilegieerde, buitenstaander zal blijven. En dan is daar Alex Nzilla, dus een zwarte man... die opgegroeid is in het Westen in Frankrijk. En nu voor de uh, WHO de Wereldvoedselorganisatie, naar Afrika reist om de geldstromen te controleren. Want al jaren stroomt er geld naar het project van Ebbo dat de slaapziekte bestrijdt. Maar ja, hoe zit dat? Zijn er eigenlijk nog wel mensen die eraan lijden? Nee dus, of althans nauwelijks. Nou, Niet dat het geld uh, voor eigen gebruik uh, of over de balk gesmeten wordt. Nee, het gaat gewoon naar andere medische projecten... voor zover ik het begrepen heb, hoor. Hoewel die stamhoofden wel in erg grote auto's rondrijden. Nou ja, enfin, het hoofdthema is niet zoals de titel suggereert... letterlijk die vreemde ziekte, maar veel meer op een uh, ja, figuurlijk niveau. Hè? Hoe Afrika als een langzaam steeds dodelijker wordende ziekte... in dokter Velten voortwoekert. Een film die laat zien hoe Europeanen in Afrika leven. Of ze nou blank of zwart zijn. Maar zijdelings wordt de discussie of uh, ontwikkelingshulp... Wel gegeven moet worden. Wordt natuurlijk ook gevoerd. Regisseur Ulrich Keuler. die groeide zelf namelijk op in Afrika. als zoon van twee uh, ontwikkelingsartsen. Totdat hij rond zijn tien naar Duitsland moest. Een uh, enorme scheur in zijn leven. Zijn ouders gingen trouwens later terug. En over die verscheurdheid. He, die onmacht ook echt iets te veranderen. Het gevoel buitenstaander te blijven. daarover wilde hij een film maken. Nou, dat vind ik behoorlijk goed gelukt. Bokma is in ieder geval. erg sterk. He, als cynisch geworden man. die toch verslingerd is geraakt aan zijn, aan zijn rol. En, en, en de mensen. Het verhaal van de zwarte Alex Nzila is gebaseerd op het boek Seasons of Migration to the North van de Soedanese schrijver Tayeb Salih, hè, die jaren in Engeland woonde en vervreemd raakte van zijn vaderland. Maar de ster van de film is onze eigenste Pierre, hoor. Slafkrankheid, nu op DVD. Zonder extra's, trouwens. Zou dit, al Zou dit nou allemaal de schuld zijn van Raymond, Raymond Serré... omdat hij het nieuws niet heeft gelezen? We weten het niet. Kan ook de apparatuur hier zijn, hoor. Maar goed, uh, we houden er maar mee op. U hoorde C'est si du ma mère van Sidney Bechet. En uh, dat is een liedje wat u... Uh, ja, die kan, kan je horen in de film Midnight in Paris van Woody Allen... Um, goed, die, ja, dat is een van de laatste Europese films van Woody Allen. Althans, misschien gaat hij wel meer maken. Ik vond, hem, uh, vond die andere Europese films allemaal ontzettend leuk. Matchpoint, Scoop, Vicky, Christina, Barcelona. Oh, heerlijk. Dus ik zag heel erg uit naar Midnight in Paris. Maar ja, die viel mij Eerlijk gezegd, nogal tegen. Volgens mijn dochter lag dat dan aan de hoofdrolspeler... van wie zij ook moet spuwen, dat is Owen Wilson. Maar dat had ik op zich uh, niet zo. Hè. Ik had niet zo'n last van die acteur. Maar om hem dan een hele film Woody Allen te zien nadoen... ja, dat, dat werkt gewoon op mijn zenuwen. Dat is maar heel beperkt grappig. Nou ja, dat vind ik dan. Hij speelt ene Jill, een Hollywood-broodschrijver. die eindelijk in zijn Parijs is met zijn verloofde. en haar very Tea Party right-wing, soon-to-be-schoonmama en schoonpapa. Nou, clichés van zichzelf, zoals ook zijn verloofde Ines. Nou, Jill die zou het liefst in een zolderkamertje uh, gaan zitten in Parijs. en uh, teruggaan naar de jaren 20. toen het toch allemaal gebeurde in Parijs, hè? Alle nieuwe ideeën en kunsten ontstonden toen. Nou, wat hij in godsnaam met die achterlijke verloofde van hem moet, hè? Behalve. Er mee vrijen. Dat blijft onduidelijk. Doet er ook niet zoveel toe. Op een nacht wordt hij op klokslag 12 meegevoerd met een auto. Uit de 20 naar feestjes in de 20 Bevolkt door grootheden uit die 20 Cole Porter achter de piano. Scott Fitzgerald met zijn vrouw Zelda. En een jonge Hemingway. Pablo Picasso met een verleidelijke minares. En Gertrude Stein, die hij vraagt om zijn roman nog eens uh, zijn roman in wording, eens kritisch door te lezen. En dan gaat hij dansen met Dunja Barnes. En daar is Dali, Buñuel, Man Ray, Matisse. Ja, dat was toch ook een tijd. En ja, uiteindelijk wordt dat niets tussen Jill en Ines... maar eh, geeft ook het tijdreizen geen oplossing. The grass is always greener on the other side of the fence. De boodschap druipt er op het laatst wel erg dik vanaf. Want... Als je nou nog een stapje verder in de tijd terugstapt... Toulouse-Lautrec, en je komt hen tegen, dan blijken ze te klagen... over dezelfde problemen als iedereen. Het heden is altijd een beetje onbevredigend. Omdat het leven altijd een beetje onbevredigend zal blijven, ja toch? Enfin, het is geen meesterwerk, maar een hele redelijk aardige film. Laat ik daar maar op houden. Nationale over naar een doodsmars. Uh, muziek waarover Ennio Merricone uh, zijn eigen handtekening legde, zal maar zeggen. Het is voor de film Novecento. Nu weer eens in volle lengte uitgebracht op DVD en Blu-ray. En dan deze week ook nog eens een stevige verkoudheid erbij, zodat ik... Uh, Snetterend, snotterend op de banking. Nou goed, een uitstekende gelegenheid om ons onder te dompelen... in deze magistrale film van Bern Bernardo Bertolucci, 1976. Vijf uur duurt dat kring. Nou, ik vond elke minuut de moeite waard. Misschien omdat ik zelf wat koortsig was, voor zou kunnen. Uh, maar uh, het gekke is dat ik hem met veel meer aandacht heb bekeken... dan in de tijd... En bovendien, ja, toen zag ik hem in de bioscoop... en toen was het 180 minuten. Dan was, uh, was het geknipt. Terwijl het natuurlijk onvergelijkbaar is met de 311 van nu. Dus eigenlijk had ik die film nooit echt... Gezien. Goed, kort het verhaal. Het film begint in 1901, dat is de sterfdag van de componist Verdi. En dan worden twee jongens geboren. Alfredo, gespeeld door Robert de Niro. Zoon van een rijke landeigenaar. En Ormo, bastaardzoon van een boerin op het erf van diezelfde landeigenaar. En wordt vertolkt door de Franse acteur Gerard Depardieu. Ja, nou, jongens worden vrienden. Nou ja, zoiets toch. Dan komt de Eerste Wereldoorlog. Olmo die strijdt natuurlijk aan het front. En Alfredo die is vrijgekocht, die heeft een kantoorbaantje als soldaat. En nou, de vriendschap gaat voort, maar ja, die wordt natuurlijk steeds schever. Omos is zich steeds meer uh, politiek bewust. Kiest als arme boer voor de socialisten, de communisten. Terwijl Alfredo, na de dood van zijn pa, de nieuwe baas natuurlijk... weliswaar een hekel aan dat opkomende fascisme heeft. Maar hij ja ook ziet dat die fascisten de bezittende klassen lekker beschermen. En hij laat het eigenlijk maar zo. Nou, handhaaft ook de, de, de fascistische rentmeester die zijn pa al aannam. Dat is een mooie rol van Donald Sutherland. Dan denk ik, oh, het is erg hoor. Dat is ongetwijfeld gekozen vanwege zijn afschrikwekkende hoofd. Ja, toch? Moeders mooiste is hij toch echt niet? Nou, hij belichaamt het kwaad in de mens. Hij is echt van top tot teen slecht. Nou, ik, de, de film eindigt uiteindelijk in april 1945, einde Tweede Wereldoorlog. En uiteindelijk zullen de armen de boeren overwinnen. Want ja, Bertolucci die liet er geen twijfel over bestaan... wat zijn politieke voorkeur was, hè? het communisme. Nou, een paar dingetjes. Hoe goed ik Robert de Nero en Gerard Depardieu en al die andere acteurs ook vond... het heeft toch iets Frans dat het geen Italianen zijn... die hier de eerste helft van de geschiedenis van Italië hè, in de, de 20e eeuw lichamen... Overigens wel echt prachtig in beeld gebracht, hè. En dat communisme. Tja, hoe naïef kan je zijn? Hoe, hoe naïef was men toen, hè? Eh, niemand wist toen nog eh, toch precies wat, wat, wat, wat ze ervan maakte in die Sovjetrepubliek. Maar ja, 1976 toch weer wel. Nou ja, ik denk dan aan mijn kinderen die dan eh, geschiedenis krijgen op school... en dan zeggen, mijn zoon kwam thuis, zegt hij: mam, dat, dat, dat communisme, dat is toch eigenlijk wel het eerlijkste, hè? Eigenlijk. Ja, nou goed. Het overwinningslied nu, dat hoor je aan het eind van de film. Maak je geen zorgen, o boer. Als dit liedje niet is opgevallen, hoewel mij ver weg is, schijnt de zon over mijn appenijnen na zo'n lange strijd, begint een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de boeren. We hebben gewonnen en de basis verslagen. De morgen dauwde, schitterende lentezon. Vrede en liefde worden vandaag verwezenlijkt voor het boerenland van Italië. Yeah. Something completely different. Mm -hmm. Mm -hmm. Sitting on a bench Waiting for the techo guacamole Carne mm -hmm. con frijoles Carne con frijoles Waiting for the sun to shine, open for the chicken yakisoba, hope there's some left over, I hope there's some left over, ay mami, ¿qué está haciendo, ¿Dónde va, ay papi, no sé, pero vete ya, even when the pom-pom taken on a hole, oh haga Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. I just like Queen Atifa. Hope she got some rifa. Solitaire, happiness, water, river, just like a Lola. Hope she there a sola. I hope she there a sola. Trompeta. Guacamole. <tries> Guacamole, <tries> si señor. Va pa pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa pa para Ay está haciendo dónde va Ay papi no sé pero voy para allá I do want the pom escabeche Uí café con leche Vamos a comer a lo de veto que nos hizo guacamole, por favor. Gane con frijoles, cane con frijoles. Y cuchufrito, habichuela, jota mal, estruchale cabeces, sí señor, con café con leche, con café con leche. Y chimichurri, su cuntuco, chequen de carahuatatuba. Iumakaipiruja, por favor, yomacaipirúja. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas milanesa. Queso compran buesa. Pongan bien la mesa. A ver ahí por favor, pongan bien la mesa, por favor. Tranquilo que hay pa todo. Y qua, Evo Junior River Plate, chacarita Diego Maradona, por favor. El Diego no perdona, Si señor. El Diego no perdona. Solitaire pineja de vive lekker se le de la solla. Opsi de la Haciendo dónde va, ay papi, no sé, pero estoy cansado. het niet. pompan weet on a Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik Por favor pa para pa pa pa para pa pa pa pa pa pa para pa pa para pa pa pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Nou, ken jullie die? Ik, ik, ik niet. Het, is het leukste van Facebook vind ik toch die muziektips van anderen. En deze kan van onze regisseur, een van de twee. Vincent zet het deze keer op zijn pagina. Kevin Johansen, Amerikaanse pa en Argentijnse ma. Trouwens, dat hadden we helemaal vergeten te zeggen. Dat zouden we gaan doen. Uh, in een mysterie van Emily. Daar gaan... Uh, volgende week is Vincent aan de beurt. Die gaat dan de muziek kiezen. Daarbij. En ik ben heel kritisch. Het moet goed zijn. Hè? Het moet gewoon een leuke dingen zijn. En de week daarna mag uh, Francis. En de week daarna mag u luisteraar. Ze komen met uh, de, uh, een, een top viertje of top vijf. Kan ik er... En als ik ze leuk vind, ga ik ze draaien. Leuk toch? Ja, toch. Ja, drie, vier, vijf nummers. En dan kunnen we een eentje laten vallen. Nou goed, leek me leuk. Uh, maar dit terzijde. Uh, ja, kan je mailen naar leven. hetgoedeleven.nl, dat is het handigste. Wat waren we nou aan het doen? Oh ja, ik ging nog even iets luchtigs uh, draaien. Nou ja, luchtig. <lacht> Lennart Cohen, 77, maakt nieuw album. Nou, had gelukkig wat, uh, wat hulp van zingende dames. Ik vind deze wel uh, lekker drakerig. Laat u eens genezen. to uh -huh. Is opeens afgelopen. Oké, okay, uh, gaat u mee op reis? Niet antes, no te niet meer zoals vroeger. Ik ben niet meer zoals vroeger. Ik ben niet meer zoals vroeger. de ben niet me vuelvo loco. José Luis Cortés. En nog een hoop anderen. Maar die heb ik. <lacht> Zoveel namen. Goed. Uh, u hoort het, we zijn weer op Cuba. Ja, tuurlijk. En het swingt. We gaan bellen. Uh, Ons eigen wereldnetje. Hè? We gaan bellen met, uh, met Harriet uh, Sanders. Die is nog steeds op Cuba. En uh, ja, een heerlijk land. Ze, ze, ze maakt echt elke keer weer wat mee. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgt. Maar ze is nu weer gaan studeren. We gaan haar bellen. Goeie nacht. Nee, go ja, Goeie nacht voor jou is het ook nog diep in de nacht, toch? Ja, jongen, ik had al lang in bed moeten liggen, want ik moet morgenochtend weer vroeg naar college aan de <laughs> Hoe kom je er zo bij om, om in Cuba, uh, in Havana, uh, Spaans te gaan studeren en ho hoe werkt dat? Vertel. Nou ja, weet je, ik, ik heb wel uh, het Spaans gestudeerd... maar ik kan de verleden tijd helemaal niet zeggen. Dus ik kom de hele tijd mezelf hard tegen... omdat ik de hele tijd in het heden praat. En ja, het heden is natuurlijk het belangrijkste... maar toch af en toe is het wel handig om ook in het verleden te kunnen praten. En Ik dacht van, uh, ik, ben, ik ben nu in Havana en ik ken de stad heel erg goed. Ik, ik, heb helemaal eigenlijk, ik ben niet meer hier als toerist... Dus toen dacht ik, nou, weet je wat ik doe? Ik ga me gewoon inschrijven op de universiteit. En daar zijn uh, cursussen voor buitenlanders. En daar ben ik nu één van. En hoe gaat dat dan, zo'n les? Hoe moet ik me dat voorstellen? Omschrijven, zo'n universiteit. Hoe ziet het eruit? Hoe gaat het dan toe? Wie zijn je klasgenoten? Nou, het is, ten eerste is het, uh, ligt de universiteit als een verzameling van oude gebouwen... En die ligt bovenop een heuvel. En een heuvel, ja ik ga nu laten horen hoe goed ik uh, Spaans kan. Een heuvel betekent La Colina hè, in het Spaans. Dus ja. mensen zeggen hier niet van ik ga naar de universiteit. Maar mensen zeggen ik ga naar La Colina. Dus ik ga smorgens ook naar La Colina op mijn fiets. Als een soort Jan Jansen ga ik dan de heuvel op. kom volstrekt bezweet en uitgeput aan. En dan, uh, ja, elke dag is er een verrassing. Zo wisselden we afgelopen week van lokaal. En het is een ontzettend oude zooi. En in dat lokaal staat de professor. Het is echt heel, erg goed hoor, het onderwijs. Het is echt prima, wordt lesgegeven. Uh, maar we, ik was in het lokaal en dan hangt daar zo'n hele oude airconditioning... ...boven het hoofd van die professor, boven een schoolbord... Nou, dat schoolbord op zich is al een verhaal, want als zij er iets opschrijft, dat is zo oud, dat als, je, als zij er iets opschrijft, kan, kan je het helemaal niet lezen. Weet je wel, het is zo versleten, er zitten allemaal van die groeven in, niet te lezen wat ze opschrijft, maar goed, met een beetje moeite kom ik er wel weer uit. Maar die aircode, dat is ook zo'n ding, weet je wel, daar hangen dan twee draadjes aan en dan iedere ochtend komt de assistent en die gaat op een stoel staan. En die verbindt dan de draadjes met elkaar en dan met een enorme dreun gaat het ding aan. En de uh, laatste keer dat ik er was toen viel er gewoon allemaal ijs uit, uit het apparaat. Bovenop mijn professor was zo zielig. Dus zeiden was helemaal drijfnat en de vloer ook. dat je, echt bakken water en ijs en een bende... En, maar ja, ze hebben, die mensen zijn er wel aan gewend, ze hebben ook wel iets heel onverstoorbaars. Weet je wel, dus ook uh, op een gegeven moment toen viel er gewoon een hele grote plaat staal die tegen het raam was gezet, omdat het raam kapot is. Ik viel er gewoon zo'n hele grote plaat staal op de grond en zij gingen gewoon door met de les. <lacht> dus ja, ik, ik maak wel van alles mee, het is heel bijzonder. Ja. En je klasgenoten? Nou ja, die komen eigenlijk, uh, Dus een soort dwarsdoorsnede van de hele wereld. Ik heb, ik, ja, er komt iemand uit Vietnam, er is er een uit IJsland. Er zijn twee mensen uit Jemen. British Guyana, Noorwegen, Denemarken, Italië heb ik. Uh, een Japanse, iemand uit Zwitserland, eentje uit Finland en een uit Duitsland. Dus het is echt van alles wat. Heel interessant. Ja, en, hoe... en al die mensen praten Spaans. In hun eigen lokale accent. Dus die Duitse, dat is een soort van B-film, als je die hoort, Spaans hoort praten. Nou, die Japanse is echt absoluut niet te volgen. Want die praat gewoon Japans met een beetje een Spaans accent, als dus je hem kan vo volgen. Het is echt ongelooflijk grappig. Ja. En ik zal wel een heel zwaar Hollandse accent hebben. Ja. Hey, en, uh, en dan moet je dus gewoon huiswerk maken thuis. Je valt weg. Oh, val ik weg? Echt waar? Of zat ik net eventjes in een. Nou, nou goed. ja, goed. Oké. Okay. Nee, ik vroeg me af of je, of je veel huiswerk had en of je dat dan bij, bij Coca deed thuis. Ja, ik zit, ik zit boven op mijn bed met een. Ja, weet je wat ook het el de ellende is? Op een gegeven moment heeft Cuba besloten om uh, nieuwe lampen te introduceren. Weet je wel, van die. ...van die spaarlampen. Je ziet dus echt geen bal, want ze hebben hier het hele land volgehangen met heel slecht licht. Dus ik zie echt niks. Ik zit met een zaklantaarn boven mijn schrift en, en het is echt waardeloos. Maar ik heb, een, uh, ik heb een nieuw schrift gekocht en een nieuwe pen, al een Made in China. Alles is kapot gegaan. Binnen een dag zat er geen kast meer om, om het schrift heen en de pen ging lekken. Maar goed, ik zit dus iedere avond heel erg hard te studeren, allemaal van die rijtjes met werkwoorden, vervoegingen. Mm. Nou, wie weet wordt het nog wel, dat ja. kan ik gewoon op een gegeven moment in het verleden gaan vertellen. Oh, ja. Oké. Okay. Hey, en Harriet, maar heb je ook nog dingen ter ontspanning gedaan, heb je nog iets cultureels verder on ondernomen? Um, ja zeker, want er is op dit moment de 21ste Feria Internationale del Libro, dus het grote boekenfestival, is, is aan de hand. ...staat dit jaar in het kader van de Cariben Dat duurt tien dagen. Dus aan de overkant van het water... Uh, ...bij een heel oud fort. En er zijn allerlei lezingen en muziek. En vooral, wat de grote trekpleister is... ...is dat er boeken te koop zijn. Heel erg veel boeken. En omdat boeken hier... Er zijn al boekenwinkels, maar... ...ja, toch wel een tamelijk beperkte collectie. Dus mensen zijn echt helemaal... ...gaan helemaal uit hun dak om daar boeken te kopen. En die zijn betaalbaar. Landen, dus ja, allerlei, dat is ook alweer. Ja, die, ja, die zijn wel betaalbaar. Die zijn redelijk betaalbaar. En het zijn zoveel grappig. Omdat ik, omdat ik, ik ben naar toe gegaan en uh, daar zijn landen zoals Vietnam vertegenwoordigd. Dus je ziet meteen wie de vrienden van Cuba zijn. Dus Vietnam, Iran is er. Natuurlijk allerlei landen uit Zuid-Amerika uiteraard. En. Uh, en de Caribe zelf, hè, want dat, is, uh, dat staat nu uh, heel hoog in het dit jaar. En ja, dat, dat is heel interessant om te zien. Er zijn ook allerlei lezingen, alle hotels zitten vol. Want er zijn een hele hoop schrijvers ja. in, in Havana. Uh, in nou, en Fidel heeft zich ook weer eens uh, helemaal leeg geschreven, heb ik begrepen. <laughs> nou, hij niet zelf. Hij is geïnterviewd uh, uh, door een... Uh, door, Catuisca Blanco, zijn journaliste, heeft een aantal vragen gesteld aan hem... waar hij dus weer eindeloos lange antwoorden op heeft gegeven. Want hij is verschrikkelijk lang van stof. Dat was hij al. Hè. Hij, hij gaf vroeger altijd toespraken op de televisie. Nou joh, die duurden uren. En dit boek heeft hij nu zelf gepresenteerd. En heeft hij ook zes uur lang een presentatie gehouden geloof je nog niet. Hè? Dat kan gewoon in een half uur gebeuren. Daar heeft hij zes uur voor uitgetrokken. En wat ik, wat ik zelf heel interessant vind, is dat het gaat... Die memoirs, die gaan vanaf zijn jeugd en die houden op in 1958. Hè, toen de revolutie begon 1958. Dus daar, vanaf die tijd, na 1958, ja, misschien komt er wel een derde deel. Want dit zijn twee delen van duizend pagina's. Maar het houdt dus ook in 1958. gewoon precies zoals dit land is op dit moment. Het is namelijk ook gewoon opgehouden in 1958. Het, het, het is gewoon bevroren. Het staat stil. En ja, dat vond ik dan weer grappiger aan. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. zo'n uh, zo bevroren situatie. Ja. Ja. Maar goed, uh... Ja, want uh, het verrast jou natuurlijk toch dat... dat uh... Die stad is, is heel mooi geweest. Ja, maar nog steeds. Hè. Het is uh, totaal vergane glorie. Maar ik, ik, vind, ik vind het gewoon echt, echt prachtig. Dus ik, af en toe dan, dan, dan, dan rijd ik hier doorheen... en dan, uh, ja, dan zie ik... De, vooral, ja, weet je, waar ik heel, zelf erg van hou... is die, die zware betonnen bouwwerken uit de jaren 50, 60... Je hebt hier allemaal uh, sportpaleizen, viaducten, bioscopen. Uh, dat, is, dat is helemaal nog in de jaren 50. Met van die licht uh, gebogen overkappingen en reliefs En van die, die stoere pilaren en waanzinnige trappen. Dat, dat, ik, ik ken het eigenlijk nergens. Dat is zo waanzinnig zoals het er hier uitziet. En dan afgewisseld met uh, neoclassicistische bouwwerken. En soms dan, zoals van de week tot week een keer, s'avonds door het oude Havana, Abana Biera. En dat is, dat is inderdaad oud, hè? in alle opzichten, helemaal in elkaar gestort. Maar als het, als het donker en regenachtig is, dan zie je niet hoe versleten het is. En dan, dan kan je ineens helemaal voorstellen hoe het ooit geweest moest, moet zijn. Hè? Het was natuurlijk ontzettend rijk en groot en koninklijk en, en, en overdadig. En onvergelijkbaar met, met welke stad dan ook, hoor, eigenlijk. He, van een prouw in een, in een groot feit. En dat, dat vind ik wel heel fantastisch. Ja. Ik, ben, ik, ben, ik ben eigenlijk heel erg dol op Ja. Ja, begrijp ik. En dan, moet je, dan neem jij voor lief het, het, het, het gedoe wat je hebt met het voedsel... wat je tot je neemt en op wat voor manier je to, tot je neemt. Want een broodrooster, dat is maar verspilling daar... En vertel eventjes hoe jullie uh, melk maken en uh, je boterhammetjes roosteren. Nou ja, broodrooster mag niet. Nu wel, maar tot twee jaar geleden was een broodrooster en niet magnetron in huis was verboden. Omdat er een gebrek aan energie was. Tegenwoordig zie ik ze in de winkels hoor, van een heel obscuur Chinees merk. Maar daar zijn we in mijn huis waar ik woon nog niet helemaal aan toe. Dus ik rooster mijn brood in een koekenpan. Als je er iets bij kan voorstellen. En dat, is echt, dat zijn hachelijke ondernemingen. Omdat het fornuis, dat is een soort gasbranden. Waar echt steekvlammen uitkomen. En dan hebben je die pitten die je ook helemaal niet laag kan zetten. Dus voor je het weet, is alles verbrand. En melk, dat wordt gedaan met melkpoeder. Die hebben we onlangs, afgelopen week, op de Zwarte Markt weten te kopen ik heb nu een, een kilo melkpoeder, nou dat is een gedoe zeg, dat moet je dan moet je water koken en dan uh, ...zeven lepels uh, poeder erin gooien... ...en dan een, zef, een hele oude zeefde helemaal halen. halen, Zorgen dat het niet overstroomt. Nou, echt een enorme toestand. <lacht> maar uiteindelijk heb ik melk... ...en uiteindelijk heb ik gerozen brood. Ik word er hartstikke goed in. Oké. Okay. Nou goed, we gaan het afsluiten. Hartstikke bedankt tot zover. Ik wens je weer een fantastische week. En uh, ik hoor graag volgende week hoeveel je bent gekomen. En dan mag je in het Spaans beginnen, ja? In de verleden tijd vooral. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Daar gaat Riet. Adeline. gaat met het weer. Dank je. Nou, dan zijn we er bijna doorheen. Ik zou zeggen, vergeet onze website niet, www.adelinevanlier.nl. En dan kan je alles terugluisteren, podcasten. Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven@kro.nl. Je kan me bevrienden op Facebook, vind ik leuk. Echt snel de dingen te horen. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dan hebben we uh, Lucas Schlieger ik, met de muzikanten. Dat wordt ook mooi. Tot dan.